3.0 Opvattingen over het ouderverstotingssyndroom Professor Gardner, degene die het Parental Alienation Syndrome op de kaart zette, drukte natuurlijk een groot stempel op de manier waarop het ouderverstotingssyndroom tussen haakjes pas verder in kaart wordt gebracht. Maar uiteraard zijn er onder wetenschappers en therapeuten die het bestaan van het oude verstotingssyndroom in principe onderschrijven of erkennen, weer heel verschillende opvattingen mogelijk. Zo zijn er die in hun algemene beschouwingen proberen het begrip syndroom te vermijden. Ofwel omdat ze het psychiatrische karakter niet of ten dele erkennen en weigeren mee te werken aan medicalisering ofwel omdat het in de maatschappelijke discussie gewenst is het probleem in de breedte neer te zetten. Ook zonder dat het tot een syndroom komt, kan er immers al sprake zijn van oudervervreemding. Uit deze eerste stroming laat ik Ursula Kodjou aan het woord en verderop geef ik wat opvattingen weer van professor Hubert van Gijzigem. Ursula Kodjou is een Duitse psychologe en bemiddelaar die invloed heeft op de manier waarop in Nederland en Duitsland tegen het probleem wordt aangekeken. Zij schreef oorspronkelijk onder andere over de psychische gevolgen voor de ouder wie het contact met het kind wordt ontzegd. Ursula Ofuatai Kodjou en Simone Wistler, Die psychosociale situatie niet zorgberechtigde, Väter, 1994. Onderstaand artikel heeft Ursula Kodjoe geschreven voor de PVDA-conferentie over omgang, gezag en zorgverdeling op 31 mei 2001. De Nederlandse bewerking is gemaakt in samenwerking met Ipe Smit. Maar eerst begin ik met een beschouwing over de manier waarop er in het onderzoek van Ed Spruit is omgegaan met het oude verstotingssyndroom. In dit artikel komen ook zaken aan de orde die in ruimere zin te maken hebben met kinderen en scheiding van hun ouders.